Er wordt steeds meer gestolen uit winkels. Vorig jaar stalen dieven voor 325 miljoen aan spullen uit de schappen een recordbedrag. De winkeliers vinden de huidige boetes van maximaal 250 euro daarom veel te laag. Opvallend is dat winkeldieven steeds slinkser te werk gaan. Zo wordt in een winkel een duur horloge gestolen, maakt de dief thuis een nepkassabon en brengt het horloge daarna in een andere winkel terug. Het KNMI heeft een waarschuwing uitgegeven voor extreem weer. Vanmiddag en vanavond trekken zware regen- en onweersbuien vanuit het zuidwesten over ons land. Met deze buien zijn en zeer zware windstoten mogelijk. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen. KNMI geeft in ons land weer alarmen en waarschuwingen af... als wordt verwacht dat er extreem weer op komst is. Chipmachinefabrikant ASML heeft in het tweede kwartaal een recordomzet geboekt. Ook de winst en het aantal orders was niet eerder zo hoog. De chipmachinefabrikant zegt dat de verwachtingen voor 2011 ook gunstig zijn... ASML is een van de grootste leveranciers in de wereld van apparaten waarmee chips worden gemaakt. Een rechtbank in New York vindt het niet meer nodig dat scheldwoorden op de Amerikaanse radio en televisie worden weggepiept. Sinds de jaren 70 moeten omroepen een pieptoon gebruiken om onfatsoenlijke woorden weg te halen. De Federale Telecommissie stelde toen een lijst op van verboden woorden, waaronder shit en motherfucker. Maar volgens het Hof van Beroep in New York zijn de regels niet duidelijk genoeg en gaan ze in tegen de vrijheid van meningsuiting. Het weer nog eerst zonnig, maar later toenemende bewolking. in de loop van de dag stevig onweersbuien. Het wordt dan broeierig warm, 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journal.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 Is de zomer van ZFM met, met. nu de herhaling van vrijdagavond live. Tweede uur van vrijdagavond live, van vrijdag 2 juli, vanuit de bar van Hotel Hoogland. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks, techniek Roy Halderman. Een programma vanavond vol zwart en wit. Afkomstig van een van de meest gebruikte instrumenten in het jazz, de piano. Count Basie, niet alleen een eminent bandleider, maar met zijn specifieke pingelstijl, ook een uitstekend pianist, mocht met zijn orkest het tweede uur openen, het The Red Bank Boogie, een ode aan zijn geboorteplaats Red Bank, New Jersey. Ragtime, blues en boogie woogie werden veel op de piano gespeeld, toen dit instrument zijn solo plek in de jazz innam. Luister naar de vrolijke ragtime The Lion and the Lambs, gespeeld door Willie the Lion Smith, geboren in 1897. In de Eerste Wereldoorlog verdiende hij door zijn heldendaden de nickname The Lion, waarna hij met name in de New Yorkse wijk Harlem een grote carrière opbouwde. Deze opname van I'm Glad There Is You grijpt mij altijd aan. Omdat het zo prachtig ingetogen wordt gezongen door de in 1977 geboren Amerikaanse jazzzangeres Jane Monheit, Wereldklasse. En ook prachtig <coughs> op zwart en wit begeleid. Van mijn donor-cd Battle op Piano's pak ik me weer eens een wat moderne pianist. Hoewel, hij werd ook al in 1928 geboren. Horace Silver, met Art Blakey, oprichter van de Jazz Messengers. Silver was een pionier in de hardbop, die in 1956 zelfs een exclusief contract met het befaamde jazzlabel Blue Note kreeg. Hij schreef prachtige nummers voor de hardboppers, zoals deze Opus De Funk, Horace Silver. Dat was Sophisticated Lady, die mooie compositie van Duke Ellington. Nu is niet door hem zelf gespeeld, maar door de blinde Engelse pianist George Shearing... die overigens al tientallen jaren in Amerika woont. De Amerikaanse pianist Eddie Heywood heeft een ster op de Wall of Fame. Niet in Zandvoort, maar in Hollywood. Hij leefde van 1915 tot 1989 en had diverse dieptepunten in toch wel glans, glansrijke loopbaan als jazzpianist. Hij was er het ergst aan toe in de jaren 47 tot 50, toen hij een verlamming aan zijn handen had en dus totaal niet kon spelen. Maar hij wist zich er zelf en weer helemaal bovenop te werken. Luister naar Eddie Heywood met een merkwaardige uitvoering van Begin de Begin. The promenade Seeking a clear net de Ellington tune Sophisticated Lady. Dit was een beroemde song van zijn vriend en mede composer voor de Ellington band Billy Strayhorn. Something to live for. Een lied vol hunkering, waarschijnlijk afkomstig uit het diepst van het hart van Strayhorn zelf. En mooi gezongen door Carmen McRae. We gaan weer even terug naar de oude jazzpianisten. Pete Johnson, een van de meest befaamde boogie-woogie pianisten. Hij begon in 1922 zijn muzikale loopbaan als drummer. Maar vanaf 1926 was hij achter de zwarte en witte toetsen niet meer weg te slaan. Pete Johnson met The Light Out Mood. I yeah. Zulke prachtige muziek is, was dit nog een stuk van Duke Ellington. Het bekende In My Solitude, gezongen door Diane Reeves. Geboren in 1956 in een muzikale familie. Een oom bracht haar in contact met de muziek van Billy Holiday en Elliot Gerald, maar ze raakte het meest onder de invloed van Sarah Vaughan. Als 16-jarige kwam Diane in contact met trompetist Clark Terry, die haar mentor werd. Zij was de eerste zangeres van wie opnamen werden gemaakt voor het jazzlabel Blue Note toen dat nieuw leven werd ingeblazen. De excentrieke pianist Thelonious Monk had heel veel te danken aan dit jazzlabel. Zijn muziek verkocht totaal niet, maar Monk bleef vanwege zijn interessante stijl toch op de payroll. Hij heeft hele bekende stukken gecomponeerd die nog steeds door anderen worden gespeeld. Rico's voor vanavond voor Cold Porters April in Paris, Silonius Mank. a service I can render Tell the one who loves you only I can be so I'll be with you When I should be together Take this love I long to give you I'll be at your side En over excentriek gesproken, de zingende Amerikaanse pianiste. <coughs> pianiste Patricia Barber, kan vaak ook in dat vakje worden geplaatst. Ook bekende songs weet zij door het arrangement een heel bijzonder sausje te geven. Zoals ze juist in het uitnodigende Call Me, afkomstig van haar in 2008 uitgekomen album Cole Porter. Vrijdagavond live nadert alweer het einde nog even een pianist oude stijl. Sammy Price, die een tijd lang huispianist van het platenmerk Decca in New York was, en toen ontelbare opnamen met zangeressen en zangers heeft gemaakt. Sammy Price met Those Mellow Blues. Dit was Vrijdagavond Live van vrijdag 2 juli, vanuit de bar van Hotel Hoogland. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks, techniek Roy Haldeman. Zondag ben ik er weer vanuit de studio, maar voor nu nog een mooie avond. En geniet nog even van een andere wonderlijke pianist. Chicoria met Seabreeze. Laat me waaien. Het ritme van CFR via de kabel.